Kees Groot met het NOS-journaal. Banken krijgen binnenkort een lijstje met namen van vermoedelijke jihadisten. Zo kunnen ze hen controleren op ongebruikelijke transacties. Ook bijvoorbeeld familieleden en relaties van deze mogelijke jihadisten zullen worden nagetrokken. Met de maatregel hoopt de politie meer zicht te krijgen op de financiering van terreur- en jihadistische netwerken. De autoriteit Consument en Markt zegt niets te kunnen doen aan de hoge prijzen die voor concertkaartjes worden gevraagd op doorverkoopsites. De toezichthouder kan, de, kan zich de woede voorstellen als de prijzen vele malen over de kop gaan. Toch is dat niet het gevolg van verboden prijsafspraken, maar gewoon van vraag en aanbod, zegt de ACM. Choreograaf Hans van Manen heeft een onderscheiding van de Turkse staat geweigerd. Hij was door de Turkse staatsopera en ballet uitgeroepen tot choreograaf van de eeuw. Maar Van Manen gaat er niet op in. Hij noemde op Radio 1 het mijlkorven van de pers door de Turkse regering... en het gevangenzetten van journalisten als belangrijke reden voor zijn weigering. Hillary Clinton heeft ook de democratische voorverkiezingen in Californië gewonnen. Daarmee heeft ze genoeg kiesmannen achter zich om zeker te zijn van de nominatie van haar partij. Tegen de verwachtingen in was het in Californië geen nek-aan-nek-race... Clinton won van tegenstander Bernie Sanders met een flink verschil, 56 tegen 43 procent. In Louisville zijn alle 15.000 gratis kaartjes uitgedeeld voor de uitvaart van Mohammed Ali. De bokslegende krijgt vrijdag een herdenkingsdienst in een stadion in het centrum van de stad. De kaartjes waren binnen een uur weg. Ze werden weggegeven aan de duizenden die zich al uren van tevoren hadden verzameld buiten het stadion. Het weer, de rest van de dag geregeld zon. Er zijn soms ook wolkenvelden, maar het blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuidoosten van het land. Morgen is het zonniger en blijft het opnieuw droog. Smiddags wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad heb je op deze wegen nu de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Knoop het Watergaasmeer en Muiden. 4 kilometer door een motor met pech. De linkerrijshoek is dicht. A27, Gorkum Utrecht, tussen Evedingen en Knopend 9 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een half uur en daardoor loopt het ook vast op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Lunetten. De N11, Bodegraven Leiden. Tussen Bodegraven en Hazerswouderdorp is de weg afgesloten vanwege een ongeluk. Verkeer wat nu op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt, kan het beste die A12 blijven volgen. Tenminste als je onderweg bent naar Leiden.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 I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off through my city, off through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. You got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, but when it drops,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 Zandborg. Dit was ZFM Beachmasters en dat is natuurlijk aflevering uh, 28 alweer van het eerste jaargang. En het is woensdag, we zullen er weer samen lekker met z'n allen zijn tussen 6 en 8. Hé, hey, uh, zit je thuis op de bank, zit je in de auto onderweg naar huis, moet je nog eten. Allevast eet smakelijk en we gaan er gewoon een lekker feest van bouwen. Twee uur lang ZFM Beachmasters op woensdag. Aanstaande vrijdag, vorige week vrijdag trouwens, waren we nog maar een uurtje. Dat kwam, het was zo achterlijk druk in het dorp met die Max Verstappen. En uh, ja, waren jullie op het circuit afgelopen weekend? Geef het even door via de Facebook, www.facebook.com slash ZFM Beachmasters. Hey, en dan uh, bellen we je nog even in, gaan we het er even over hebben. En natuurlijk uh, straks nog even de, hoe noemen we dat, het interview van Max Verstappen. En niet te vergeten, wil jij nou zien hoe wij het op het circuit hebben gehad? ZFM TV, daar kan je alles vinden, een uh, reportage van het hele weekend. En wij gaan snel verder uh, met de uitzending en ja, we gaan gelijk beginnen met... Uh, Jona Fischer, Do or Die, Broer de Liefde. Zie je van Beachmasters, Zierokanaal 40, 106.9. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent zeer bij mij. Dit is toe or Die. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt, is verleden tijd. Schat, ik aan je zeggen, je bent zeer bij mij. Dit is Do Uitstraling van je hebt geen man nodig Als jij langs loopt, is een wanhoop en mandem Als jij uitgaat trek je vaak aan die handrem Dat is aantrekkelijk, ik heb nog één opmerking Je hoeft niet zo te doen want ik ben ook dit Ik zie dat je trots om mijn hoog ligt Ik kom met je wassen, ik kom met je dansen Je moet me zeggen, als je horen Ik voel geen problemen, schat Ben niet moeilijk, zo simpel als mijn Spast Ik zit met jou in de kar, geen zenuzaal Schrijven brengen, geluk, ik breek alleen wat glas Ik breek jouw hart Hier is dat dus veilig zet je leven op de mijne zei je kust veilig tot op mond achter rollers in de buurt ik zoek geen probleem aan niet bevelen Want dan weet je wat je praat. Ga niet meer met wat de rest Zeg je beoordeelt mij al wat ik dress. En als het lijkt dat ik boos, kijk, heb ik geen lenzen. Dus als ik niet als eerst goed, baby, mij. Want dan heb ik echt niet gezien. Zet je eer opzij als je Louis back. Please, baby, doe niet gek. Niemand kan komen naar mijn plaats. Ik ben helemaal aan met gaan. maar. Ik niet goed. Ik ben niet goed. Ik ben niet goed. Ik ben niet goed. de ben Trauma, onthoud dat ik soms fout zat. Je in negatieve dagen wat op mij bouwt. Ik op jou, jij op mij, allebei ten alle tijd, het maakt niet uit. Problemen, schat, ik praat het uit. Ik zoek geen problemen, maar vervelend zijn. Waar je nu aan denkt, is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent 75. Daarna wil ik Stai Ganaro, Audrey en dat weet je. Ja, ik gooi niet ook eens als ik drink en ik eet je 1, 2, 3, 4 tequila's ik een beetje Doe altijd ik dat je blijft bij mij Maar denk niet aan domme dingen, want daar is verleden tijd En ik ga niet voor je liggen, ik ben de vliegte, maar kijk Ik ben niet met die dingen van je vriendinnen of jij Oven karakters kunnen botsen zonder schade, want kus je maar Kom dichterbij, we op je lippen buiten Mond op mond, geen reclamespot Sorry dat ik gisteravond nog met een paar dames stond oh. Jonah Ik zoek geen probleem waar vervelend je nu aan denkt ik zeggen je bent mij Die, broederliefde hier op ZFM Zandvoort En je kan het niet gemist hebben als je het dorp wangt. Die formule 1 bolide Dat lawaai ja, ja, het was onze één echte max Verstappen. En we hebben het hele weekend ervan kunnen genieten. En dan stond je ons ook de, het hele weekend in teken van. Ja, zeg je eerlijk, die festa pakte hem gewoon. Hier en daar. Ja, ik vond het ook wel leuk, maar ik zeg je eerlijk. Race Radio, alleen op ZFM. En daar stond het de hele teken in, natuurlijk. Daar bestond onze ZFM uit. En het ging een beetje als volgt. We begonnen allemaal gewoon met vrijdag met dit mooie interview. We daar bij Max Verstappen op Zandvoort. Vele tienduizenden mensen komen, ben je wel gewenste, mensen, Marsas. Maar nu komen ze speciaal voor jou. Maakt dat het anders? Um. Nou, ik denk dat het heel mooi is, zeker uh, ik denk het hele evenement zal heel leuk worden voor de hele familie. Dus daarom heet het ook familiedagen en uh, ja, ik kijk ernaar uit. Ja, je kijkt ernaar uit, je bent vandaag al uh, volop bezig, uh, dat blijft zo het hele weekend. Is dat vergelijkbaar met de uh, drukte tijdens een Grand Prix weekend voor jou? Uh, ja, het is anders. In een Grand Prix weekend ligt er ook wat meer druk op je, dus uh, ja, hier heb je eigenlijk geen druk. Ja, je hebt het uh, maandag uh, ga je verder. Dan uh, zijn er acht weken, zijn er zes Grand Prix's. Uh, is dat fijn voor jou, zoveel Grand Prix's dicht op elkaar? Ja, het ligt eraan hoe ze gaan natuurlijk. Maar uh, ja, op dit moment uh, ja, kijk ik er zeker naar uit. Ja, Zandvoort uh, zijn we hier. Wat vind je van Zandvoort uh, op zich? Ja, heel leuk circuit. Mooie herinneringen ook uh, van, van uh, af, ja, twee jaar terug, zeg maar. Uh, dus ja, altijd heel leuk. Spannend circuit, nog steeds een beetje de oude stijl en uh, daar hou ik wel van. Ik zeg het al, heel veel mensen als toeschouwer, ben je zelf wel eens toeschouwer bij een sportevenement? Uh, nee, niet zozeer omdat je gewoon niet de tijd hebt. Nee, ik vraag met name hierom, in augustus hebben we hier uh, de ADAC Masters. Uh, misschien dat je er dan wel bent als toeschouwer, want dan zijn er uh, geen F1 races en dan rijdt er iemand mee uh, waar jij wel fan van bent toch? Uh, ja, dat klopt. Dus het is nog even uh, afwachten als ik de tijd heb om, om te gaan. Want er kan er natuurlijk altijd nog wat tussen komen, maar... Uh... We zien wel. Oké, okay, misschien zien we je dan weer. In ieder geval ja. bedankt en veel plezier. Dankjewel. Dit was onze enige echte Max Verstappen uh, hier live in Zand voor het afgelopen weekend. Wil je nou beronderen aanstaande zaterde, vrijdag, zaterdag en zondag Zigosport. Sport? Of kijk gewoon via de livestream formule1.com. Fastcar, Fusing in Dakota. Dit the jars blue, let's go. We had a fast car. I wanna take it to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You had a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been with me now Man, she's say, it's a little bit of money. Won't have to drop too far. Wow. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. see what it means to be living. You had a fast car, fast enough to so ever fly away. We're gonna make a decision. It's a night die this way. Too old for working He's about to still young and took like his Mom went off and left him She wanted more from life And he could give And said somebody's got to take care of him So I quit school And that's what I did You and a fast car We go cruising and stand ourselves. you still ain't got a job Not work in the market As the checkout out girl And all things will get better You'll find work and I'll get promoted We'll move out of the shelter Buy a bigger house and live in the suburbs In en we zeggen maar dat de verzoekjes vandaag, ik weet het allemaal niet meer. ZFM op 106,9 is Zonzee, Zandvoort en zomerhits. En jullie kunnen vast wel de Running Man Challenge. Ah, ik ben er net achter gekomen dat er een nummer van is. The Ghost Town DJ's Mr. Bro. The Running Man Challenge Show. Het is ZFM Beachmasters. mind. secret 2016. Heb jij nou ook wel leuk filmpje van de Running Man Challenge? Stuur het even door naar gmail.com En wie weet kom jij bij ons op de site zal lachen zijn toch? Stuur even een filmpje op en uh, ja wie weet uh, doen we er wel wat leuks mee. Ah weet je wat? De beste inzending krijgt er wat voor. Dat kan je uh, meer vinden morgen bij ons op de site. Dit was de Running Man Challenge song. En daar gaan, uh, ja, waar gaan we mee verder vandaag? Ik heb er al een gezin meer in. Nee. We gaan gewoon lekker verder met uh, de Mouvement Remix. Ultimate Quizcast, Casanova, ZFM, Beachmasters, Let's Go. J'ai fini de Ben, ik weet niet, weet niet eens meer hoe ze heet. Maar hoe dan ook, de morning after last is er nog steeds. En ik weet niet eens meer wat er fuck gebeurd is. Alleen dat er gevecht is. Maar dan draait ze om en dan zegt ze: hoi? jammer, snij je vast, dan ben me nooit meer los. En het enige dat ik kan zeggen is: Bij mijn lieve schat. Dat hoort al baby Wordt tijd dat ik vertrek en je laat baby Trek je er niets van aan. Ik kan maar beter gaan Voor ik weer iets toe Wat ik niet meer niet terug kan draaien Nee Vergeet wat er gebeurd is Dus ik leed me aan Voor ik weg kan gaan Hoor ik denk maar niet dat ik het niet belaat Maar het enige dat ik kan Meis. Zij wilde mee wat mijn stekkers is gekeurd. Ik weet wel hoe ik wegga. Ik wel hoe ik weg. Ik wel, hoe ik weg. Ik wel overvoer ik, ze ga niet getreurd. Abu is hier geen stress, onbeugel goed. Locatie aan taxi, stop voor de deur. Ik wil zij laat mij niet los. Nu doet ze toch voor de deur in een stringer, haar, haar in de knop. Zij zocht naar liefde, en ik zocht naar genot. Ik krijg van spijt dat ik haar heb ge Jij gaat niks begrijpen van mijn life. Ik ben te druk aan het treppen, maar kan blijven voor de night. Be brave, one night stand, ZFM. En ik heb een error en ik weet niet wat het betekent als ik dit doe. Oh, nou, blijkbaar helemaal niks, dus dat scheelt. We kunnen gewoon lekker verder met de uitzending. Gelukkig geen stress, want uh, ja, anders uh, was ik niet zo blij geworden. Hé, hey, uh, het is uh, nou even iets uh, over tijd. We zijn drie over half zeven weer, Dus dat betekent dat ik een, uh, ja, hoe noemen we dat? Een, uh, een weerupdateje heb voor jullie. Ik hoop dat het wat betekent. Het weer van medegroep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond en vannacht be bereidt langhagende bewolking zich uit. Wat zijn dat moeilijke woorden. Maar in het zuiden vrij helder. Het koelt vannacht tot, een, tot rond de 11 graden af. Morgen veel zon, maar vooral in het noorden ochtendgrijs. Het wordt 16 graden aan de kust tot 22 graden in Limburg. Vrijdag iets koeler met wolken en zon. Dit was het weer van Meteor Groep. Mocht je onderweg naar huis zijn en je rijdt ergens bij de A1... dan sta je als het goed is in de file. Amsterdam, Amersfoort, 7 minuten verdraag tussen meer en Diemen... Op de A2 eh, Amsterdam Bos 22 minuten vertraging tussen Maarse en Knoopend Oude Rijn. En dan hebben we er nog eentje op de A2, dat is tussen nou, Maarsen en Oude Rijn. 21 minuten vertra vertraging tussen Maarssen en Knoopend Oude Rijn op de hoofdrijbaan. En dan, eh, op de A4 Amsterdam Delft, 10 minuten vertraging tussen hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Op de A15 ridderkerk Gorinchem, 8 minuten vertraging tussen Noordertunnel en Papendrecht. En op de A27 Utrecht-Breda, 19 minuten vertraging tussen Lexmond en Industrieterrein Avelingen. En op de A50 Eindhoven-Tilburg. 8 minuten vertraging tussen Best en Brug over het kanaal. Rij hebt op, op de A73 nijmegen Maasbracht En uh, sta je 8 minuutjes uh, ja, in de file. Dat komt door technische storing bij uh, Roertunnel in Linnen. Ja, ja. En, uh, je mag niet harder dan 130 hier in dit uh, pleurisland. Rij je wel harder dan 130 en rij je op de A2. Dan zal ik even snel je rem in trappen. We bij Hedel tussen Den Bos en Utrecht. Met hectometerpaal 104.9 staat er eentje. Kost zoveel En op de A27 Nieuwendijk breda Almere. Hectometerpaal 28.3 staat er ook een. En dan uh, nog op de A50 heb ik een rijtje staan. Die uh, staat er uh, net uh, twee minuutjes. Op de, bij Ewijk Eindhoven en Meloort. Hectometerpaal 150.8. En op de A73 sint Sint-Oude-Liegen. Echt Nijmegen. 12.8 staat er ook een eentje. Het bespaart zoveel geld. Dus eh. Uh, Rij wat rustiger, dan heb je nergens last van. Wij gaan lekker verder met Lucas Graham. Seven years. Wil je ons nou live volgen? Dat kan. Internet is je grootste vriend. www.zfm-live.nl Zit je in je auto? 106.9 Heb je Ziggo en je bent thuis? Zigo, kanaal 40. Dit is Lucas Graham.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 for me Soon I'll be 60 years old Soon I'll be 60 years old Will I think the world is cold Or Will I have a lot of children who can warn me Soon I'll be 60 years old Lucas Graham, 7 years ZFM Once I was 7 years old Volgende uur niet te vergeten hebben we nog wat evenementen voor uh, aanstaand weekend. Uh, ja, bloemen aan de zee, kopzeeweg. En misschien hebben we nog wat in het dorp te doen. Maar dat weet ik niet. Daarover straks meer, maar we gaan eerst even wat harders draaien. Ik heb geen zin om straks allemaal berichten te krijgen dat hier een licht slapen. Dan heb ik het weer gedaan. ZFM op 106.9 is Zonzee, Zandvoort en zomerhits. En dat doen we met niemand meer dan onze enige echte hart wel. Beachmasters. Meer nieuwtjes. En niet te vergeten, veel meer evenementen. ZFM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerzomerhits. zomerhits: Zomer, Future in Cooking en de 3 Burns. Je luistert steeds naar ZFM Beachmasters. De lekkerste hits tussen 6 en 8 op deze woensdagavond. Hier in Zandvoort Onze hele reportage van ZFM Zandvoort ZFM TV is te vinden op uh, YouTube Of kijk gelijk even op de Facebook ZFM TV Dan kun je gelijk uh, onze, al onze andere filmpjes bekijken Van 1 in 2 meldingen tot evenementen Alles kan je er vinden Eerst u zit er me op En wij gaan lekker veel snel verder met Z En Halo Black, Candyman heb je nou nog een lekker nummertje van, uh, voor deze zomer? Stuur het even door via de Facebook. Zie je van Maar ook via de e-mail. Zie je van je gmail.com. Living for tomorrow. Lost within a dream. Trying to find the answer to the question. And it seems a love makes the world feel good. Singing in the moonlight. Dancing in the rain.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 En Black Candyman hier op ZFM Zandvoort. Het ritme van Zandvoort. ZFM. En ja, ja, jullie weten het misschien niet, ik kijk net voor de evenementen voor uh, aanstaand weekend. En heel toevallig komen we nu nog even snel een feestje tegen. Dus uh, ben je morgen vrij of heb je zin om even los te gaan uh, bij Woodstock? Ga daar naartoe. Het is tot 8 uur en uh, ja, de entree. Uh, is uh, gratis. Dat is nog mooier. Uh, het begint om 8 uur. In ieder geval 69 heeft een, uh, hoe noemen we dat? Uh, geen openingsfeest. Dit is het uh, derde feest van hun. Dat zal tot 12 uur duren vanavond. En Therese gratis in de line-up is, eh. Uh, Ik uh, het zeg me echt geen ene moer, maar dat maakt allemaal niks uit. Hé, hey, uh, zaterdag hebben we ook nog wat natuurlijk. Uh, Ibiza lift off en dat is uh, Beach Club Fuel zeeweg nummertje 7. Bloemenda zee. Kaart kan je kopen via Ticketscript en uh, de line-up is onder andere... José Holland, Santino Ful, Salvador Diep, DJ Brian Comeva, kan ik niet lezen, Corvorm, Tony Da... En uh, Orson Wellish en Nicky D. En uh, voor zondag hebben we natuurlijk ook nog wat feesten, maar uh, dat gaan we nu nog niet verklappen. Dat meer in het uh, tweede uur. We gaan eerst even verder met de Chainsmokers, Don't Let Me Down. En dan zit het eerste uur zie je van Beachmasters er alweer op... Aanstaande vrijdag met nieuwe gasten en een hoop gezelligheid. Tijd weer ZFM. En wij gaan het uh, nieuws in. Over een enkele minuten. Maar nu eerst Dare You. Hardwell. Na de reclames. Nieuws weer verkeer. Dan zijn we bij jullie terug met de tweede uur ZFM Beachmasters. Ik zeg tot zo.